Met het nos Journaal. Transgenders willen compensatie voor de verplichte sterilisatie die ze moesten ondergaan. Tot 2014 konden ze hun geslachtwijziging alleen laten registreren als ze zich hadden laten steriliseren, terwijl daarvoor geen medische noodzaak was. En dat leidde tot diep leed, zeggen verschillende belangenorganisaties. Transgenders moesten kiezen tussen hun gewenste geslacht en hun kinderwens. Sinds 2014 is de eis van sterilisatie vervallen... en laten steeds meer transgenders hun nieuwe geslacht registreren. Gedupeerden van voor die tijd eisen nu excuses van de overheid... en financiële compensatie. Het volkscongres in China wordt mogelijk uitgesteld vanwege het coronavirus. De partijleiding neemt daarover volgende week een besluit. Het volkscongres zou op 5 maart moeten beginnen. Het is de belangrijkste politieke bijeenkomst in China. Vanuit heel het land reizen zo'n 3000 delegatieleden naar Peking. Maar vanwege het coronavirus is dat niet zonder risico. Technologiebedrijf IBM dreigt met een schadeclaim van honderden miljoenen euro's tegen het ministerie van Defensie. Dat meldde onder meer Trouw en Eén Vandaag. Een consortium van het bedrijf zou voor het ministerie een nieuw informatiesysteem maken. En dat moest in 2022 klaar zijn. Maar die aanbesteding is na kritiek van een ICT-waakhond stilgelegd. Die vindt de risico's van zo'n project met één leverancier te groot. De oud-doelman van Manchester United en Noord-Ierland, Harry Gregg, is overleden. Hij was op 6 februari 1958 een van de overlevenden van het vliegtuigongeluk bij München... waarbij 23 doden vielen, onder wie acht van zijn ploeggenoten. De Noord-Ier redde mensen uit het brandende wrak. Gregg werd op het WK van 1958 in Zweden uitgeroepen tot beste doelman. Harry Gregg was 87. Het weer wisselend bewolkt, vanmiddag pittige buien... met kans op hagel, onweer en zware windstoten. Aan zee een harde tot stormachtige wind. En het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers... Verkeers. Het de randen van de velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 ...is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. You've done it all. You've broken every hole. All the rebel to the floor.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 Dankjewel Henk voor Dankjewel je komst. Dit was keer. even tussendoor, hè, dus ja, dat mensen ja, niet ja, denken okay. dat we je wegsturen, maar dit nee, nee, was een inge. Tussendoortje. Even tussendoortje. Ja, precies. Prachtig, gedaan. We nu weer aan de koffie. Oké. Okay. Ja. En we gaan uh, George Polman vragen om te komen. Ja. Nu aan tafel dus uh, George be! was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 ik zie al wat prima blikken hiervan opzij. Ja. Nee, maar daar zijn er alternatieven voor. Ja. Leon Miesbeek heeft daar een paar prachtige plannen voor gemaakt, die heb ik gezien. Ja. Ja. Nou, als je die gaat gebruiken, dan, dan nou, is er niks aan de hand. Knikt erop uh, instemmend. Dus, ja. Uh, ja, ja. Maar, dus je zoekt altijd naar uh, het beste compromis. Dat, ja. dat is eigenlijk een beetje inherent aan ons vak. Uh, we willen. Ja, zo,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 Nou ja, ja, ik denk dat wij uh, met eh, z'n allen, alle, alle zon, Zandvoortes, ongelooflijk blij ja. zijn dat het nu eigenlijk op gang komt. Ja. En wat er inderdaad allemaal in het verleden gebeurd is. Nou ja, Vergeet. op z'n Hollands gezegd, een streep te ronden. En nu met drie architecten en alles in de omgeving aan het werk. Nee, we gaan echt ons best doen om daar iets heel moois van te maken voor Zandvoort. We geloven erin. Absoluut. We gaan het zien tegen die tijd. We ja. gaan luisteren naar Paul Simon, Mother and Child Reunion. Heel mooi. Dankjewel.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 Nu aan tafel Toos Bergen. Ja. Classic Concerts. Het is morgen weer zover. Goedemorgen, ja. Goedemorgen. Welkom. Goedemorgen, welkom. Morgen hebben we een piano recital.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 ja, gewoon uh, een Horen sturen. en weten van en, jullie. Ja. Bij Doel en wat ja. wij doen. En zo langzamerhand beginnen we. Ik heb ooit eens gezegd in het begin. Ik wil dat Classic Concert net zo beroemd wordt als prinsgrachtconcerten. Ja. Maar daar ben ik wel een beetje van teruggekomen. Maar aan de andere kant. Nou, heb ik nu in, in Zandvoort wel... is het al gelukt. Laat ja, eerlijk nou, zijn. Nou, ja, maar Zandvoort nu de regio nog. Dus langzaam groeien. De regio ook wel. Maar landelijk moet het toch nog wel wat meer... Uh,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 Half drie gaat de kerk open. En om en drie, drie uur begint begin het, het concert. Het concert. Ja. Ja. Nou ja. En inderdaad slecht. La, laat je door de storm de kerk inwaaien, waaien. Want ja, uh, dat is en, de moeite en waard. van, van ja. mooie klanken. En, ja, en, en, ja akoestiek Bach, in die kerk Schubert, is natuurlijk geweldig. Uh, ja, dat is wel even leuk ja. om te horen. Wat ja. gaat ze spelen? Want nou, ze speelt onder andere een stuk van Bach...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 ja. Ik denk dat ze ook gekozen heeft datgene waar ze, zelf, waar uh, ze zichzelf lekker ja, ja, ja, heel voelt. veilig bij voelt ja, ja, ja, en heel ja, goed ja, bij voelt. Okay. Uh, Gaat Classic Concerts dit jaar ook nog aandacht besteden aan Beethoven? Dat hebben we al gedaan ja, en, in onze eerste, de eerste keer. de ook? eerste keer, ja. In het uh, en, openingsconcert. Was het ja natuurlijk Met het Heemsteed Philharmonisch. Ja, ja. De, ja, ja, ja, de Overture Egmond hebben ze gespeeld. Speciaal mm -hmm. op mijn verzoek.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 Ik vind het een prachtige combinatie. En ik, ik woon op een punt. Ik kan en de deur openzetten. En ik kan uh, kijken op tv. Als en ik kan de wind ook nog luisteren. Ja, als en de, naar de wind goed staat, en dan worden we het, het overal. En, en als er iets gebeurt, bel je gewoon in naar de dat studio. Dat doen en maar dat zou het mooiste zijn. Flying precies. reporter. Ja. Ja.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 Van de media, de taak is ook om informatief te zijn, ja. eh, om iets te vertellen over cul eh, cultuur, eh, om daar ook eh, ja. educatief te zijn, maar ook over sport en ook over de evenementen die hier zijn. En dus eh, eigenlijk, wat speelt er in ons dorp? Veel. Of, ja, en dat, dat is heel veel. Heel veel. Ja, heel ja, dat veel, dat is veel maar dat dorp, is ook iets, dat ja. moet je als radio laten, laten ja. horen. Ja. Zeker.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 Over techniek gesproken. Ons techniek geeft nu aan dat we <tie> nog... Oh, sorry. En terecht. We danken jullie voor jullie komst. en je naar de uitleg. gedaan. Leon, wij gaan afsluiten. Ja, we hebben nog een paar kleine items met betrekking tot de agenda.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 We'll